Ja, ik ben erg blij om hier te zijn en te getuigen van het werk van de Heer Jezus in mijn leven. Want ik heb ook die vreugde in de Heer in mijn leven ontvangen. En ik wil dat ook met jullie delen. Uh, we hebben zoveel verdriet in ons leven en in deze wereld. En toch praten we over de vreugde in de Heer. Maar persoonlijk denk ik dat je dat de vreugde niet kunt genieten. Als je het verdriet niet kent. Dus moeten we danken voor het verdriet. Misschien wel. In ieder geval, we gaan het hebben niet over het verdriet, maar over de vreugde in de heer. En ik denk, je kan ook de andere meer uh, in de anderen inleven, juist als je ook het verdriet meemaakt. Dus uh, ik wil graag met u lezen uit uh, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 2, van vers 1 tot met 11. Ik recht ook op de beamer. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd. En zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, zij hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren zes, zes stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreden. Jezus zei tegen hen, Vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, Schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dieners die het water geschept hadden wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Man. Toen ik tot geloof kwam en ik ging in de Bijbel lezen... Nou, ik ben eigenlijk tot geloof gekomen terwijl ik in de Bijbel was in een gevangenis in Oostenrijk. En, maar later ging ik verdiepen in de Bijbel en ik las dat dit was het eerste wonder van Christus. Water in wijn veranderen. En uh, ja, eigenlijk, ik moet heel eerlijk zijn tegen jullie... Ik moest eigenlijk me een beetje schamen. Is dat het eerste wonder van Jezus, zeg maar? En ik ben iemand uh, uit het Midden-Oosten. Ik kom uit Syrië, uit een Islamitische cultuur. En dan, uh, ja, wat moet ik tegen uh, de, mijn uh, geliefde uh, moslim zeggen uh, als ze mij vragen wat is het eerste wonder van Jezus? Ah, oh, water in wijn. Oh. En dat was ook niet een beetje. Het <laughs> was echt tussen 500 en 800 of 900 liters wijn. Nou, uh, Misschien denk je, oh nou ja, weet je, Jezus was daar en. Uh, er was een nood en heeft dat gedaan. Ik geloof niet dat dat een toeval is. Dat, dat het eerste wonder. Moet dat zijn, dat is geen toeval. Alles, de dag van zijn geboorte van Christus, was alles van tevoren door God gepland. En ook het eerste wonder van Jezus was ook door de Vader gepland. En als Maria praatte waar is, dan zegt hij, mijn uur is niet gekomen. Alles is op uur op tijd. Het is geen toeval. Waarom? Had hij niet een betere wonder waar je echt trots op kan zijn? Ik vertel het heel vaak aan mensen die niet geloven. Jezus heeft de doden opgewekt. Het is echt prachtig. Iemand die dood is en dan zegt hij sta op Lazarus en gaat hij opstaan. Of uh, de, de geboren blinde. Hij, hij maakt als het ware nieuwe ogen voor hem. Of als hij tegen de natuur stil zegt. En dan gaan de hoge golven en de wind stil worden. Nou, dat is eigenlijk wat ik vaak vertel. En toch, dat is niet het eerste wonder wat Jezus deed. De wijn is in de Bijbel ook een teken van vreugde. Als je leest in Psalm 105 dan zegt hij dat God geeft wijn uit de aarde... Of, uh, om, om het hart van de mensen te verheugen. En in zo'n bruiloft was ook de wijn essentieel... om de mensen de vreugde te, te krijgen. En... Uh, en ik geloof dat Jezus is gekomen naar de wereld om de vreugde terug te keren aan de mensen. En daarom is dat ook het eerste wonder. Jezus keert de vreugde terug. En ik geloof dat, dat God is mijn vader en als je in hem gelooft en Christus gelooft dan geloof je dat ook een vader is. En elke vader wenst dat zijn kinderen blij zijn. Elke moeder, elke vader die echt van je kinderen, van je kinderen als je van je kinderen houdt, dan, dan wil je dat jouw kinderen blij zijn. Dat ze zich verheugen. En ik denk dat is een van de belangrijkste doelen van de opvoeding. Dus van, je, je voedt je kinderen op en je wilt dat ze vreugde hebben. En als de engel komt bij de geboorte van Christus, wat kondigt hij aan? Aan de mensen welbehagen. Dat is dus de vreugde. Zo prachtig om dat te beseffen. Jezus is gekomen om ons vreugde te geven. Heel vaak denken we dat als je, als je bij God hoort. Als je Jezus moet volgen. Dan moet je de vreugde loslaten. En dan moet je heel somber een gelovige man of vrouw worden. Maar dat is niet waar. Als we lezen in de brief. Aan Filippenzen dan. Wordt steeds herhaald. Wees blij in de Heer. Verheug je in de Heer. Verheug je in de Heer. En nogmaals zeg ik verheug je. Dus dat is een hele belangrijke. Iets wat Jezus komt doen. Dat jou en mij. Vreugde geven. En. De vraag is. Hoe kan ik. Die vreugde ontvangen, in mijn leven. Midden van al die verdriet in deze wereld. Want. Ik heb heel vaak verdriet. En pijn. Ook nu dat ik 20 jaar geleden. ben ik tot geloof gekomen en nog steeds. En ik geloof dat ik volgende week misschien ook uh, verdriet zou hebben. En ik denk dat jullie ook meemaken. Maar. de vraag blijft. Hoe kan ik de vreugde in de Heer terugkrijgen, of vinden, of herkrijgen? En dat wil ik eigenlijk uit deze tekst in vier stappen behandelen. Dus laten we gewoon kijken naar de tekst. En hoe kan ik de vreugde in de Heer ontvangen in mijn leven? En de eerste stap lezen we in vers 2, dat... Jezus was uitgenodigd. Als jij de vreugde in de Heer, dat is de pure vreugde, uit God, God wil jou blij, wil jou echte vreugde geven. Als je dat wil ontvangen in je leven, dan is de eerste stap Jezus uitnodigen in je leven. Jezus toelaten. God heeft Jezus uit de hemel gestuurd. Naar jou, naar mij. Zodat hij jou het leven geeft. En de volheid van het leven. De volheid van de vreugde van God aan jou geven. En wat van jou wordt gevraagd dan van mij. Ontvang hem in je leven. Dus als je hier zit. En je hebt nog tegen Jezus niet gezegd... Kom, hier, kom in mijn hart. Als je hem nog niet uitgenodigd hebt in je leven... Doe alsjeblieft dat. Want het is zo erg als jij naar huis gaat... en de vreugde van de Heer nog niet ontvangt. Dat is de eerste stap. En eigenlijk als ik zeg alsjeblieft... dan zegt God nog honderd keer meer... Ik smeek jou, ik smeek jou, open je hart, want ik wil je vreugde geven. En ik heb je Jezus gestuurd uit de hemel, zodat jij de vreugde ontvangt. Jezus is uitgenodigd. En als je de wonden van vreugde in je leven wil meemaken, dan begint het bij hem uitnodigen. En zo zegt ook Jezus: ik sta aan de deur en ik klop. Dus Jezus klopt nu ook aan de deur van je hart. En dan zegt hij: als iemand hoort en de deur opent, dan kom ik binnen. Jezus gaat jou niet dwingen, nooit, want hij heeft respect voor jou. God heeft jou een vrije mens gemaakt. Zoals Hij vrij is, heeft Hij jou naar Zijn beeld gemaakt, vrij. Hij gaat je het hart, hij gaat de deur van je hart niet breken, maar hij klopt op de deur van je hart. Open je hart, open je hart voor Jezus, dan mag je ontvangen ook dit wonder van zijn vreugde. Dat is de eerste stap. Er zijn heel veel mensen, ik ook, onze hart voor Jezus hebben geopend. En toch vaak ervaren we die vreugde niet. En uh, dan komen we bij stap 2. Dat is, ga naar Christus met al je vragen en problemen. Weet u wat we doen soms? Wij nodigen Jezus in ons hart, in ons leven... En dan zeggen wij, oké, okay, hier is een stoel, ga maar lekker zitten en uitrusten. En dan, als we een probleem hebben, dan gaan we met eigen macht en met eigen wijsheid en met aan de slag en dan worden we helemaal kapot. En we laten hem daar lekker uitrusten op een stoeltje in ons leven. Maar Maria, als Maria ziet dat de wijn op is, dan gaat ze naar Jezus en dan zegt ze, de wijn is op. En dat is voor ons zo belangrijk, dat wij met al onze zorgen en pijn en problemen naar Christus gaan. En als er belemmeringen zijn in je hart die de vreugde te tegenhouden, ga naar Christus. Hij gaat jou nooit afwijzen. Hij heeft dat gezegd, wie tot mij komt, ga ik hem nooit wegsturen. Dat heeft hij beloofd. We hebben ook gezongen, zijn armen staan open. Want er zijn heel veel gedachten in deze wereld. Die jou misschien uh, verschillende oplossingen geven voor je problemen. En dan ga je misschien uh, heel hard rijden om een uh, paar honderd, uh, honderd liter wijn te halen. Dat kan ook natuurlijk. Uh, maar ga naar Christus met je zorgen. Met jou. Hij weet, hij weet wat hij nodig heeft. Hij weet hoe je moet spreken, hoe je moet denken, in welke richting. En hij accepteert jou. Hij accepteert jou met die zwakheid, met die zonde, met alles wat in jou is. Hij zegt, komt tot mij. Um, ik, ik, ik word echt soms moe hoe, hoe de mensen, soms de logica van de mensen, gewoon hoe ze denken. Ik was in gesprek gisteren met iemand... En dan zegt hij steeds, ja, ja, je vertelt over Jezus, maar dat is niet bewezen. Ik zeg, nou, geloof je dat Hitler bestond? Ja, natuurlijk. Hoezo? Nou, er staat heel veel over hem geschreven. En, en we hebben heel veel over hem gehoord en geleerd, gestudeerd. Ik zeg tegen hem, over Jezus is meer geschreven dan over hem. En de schrijvers zijn meer betrouwbaar dan de schrijvers over Hitler. En op de getuigenis van de tegenstanders de getuigen van de schrijvers van Christus. En omdat zij hun mond niet gehouden hebben over wat ze gezien hebben en gehoord hebben en, en, en aangeraakt hebben, zegt Johannes, zijn ze vermoord, bijna allemaal... En de mensen die waarschijnlijk over Hitler hebben geschreven, die kregen alleen maar een, een beloning. Dus ik denk, als jij wil geloven in iemand met wat hij gezegd en gedaan heeft, dan is Jezus het meest logische persoon om in hem te geloven. Dus we gaan heel vaak de gedachten van de wereld, en dat is zo onlogisch ook, Terwijl we als we bij Jezus komen dan, hij heeft het antwoord voor ons. Hij heeft de oplossing voor je zonde, voor je vragen. Het enige wat wij hoeven te doen, gewoon in nederigheid tot, tot, tot hem komen. Dus kom met je problemen en zorgen bij hem. Dat is de tweede stap. En de derde stap, horen en doen wat Jezus vraagt. En dat is heel belangrijk, want als je gaat met een probleem, als je gaat naar een dokter en uh, je zegt, ja, ik heb last van mijn maag en, enzovoort en hij gaat naar jou luisteren. En dan zegt hij, oké, okay, ik denk dat je dat hebt en dan geeft hij je bepaalde medicijn. Je hebt gehoord, je hebt deze medicijn nodig, dan moet je gehoorzamen. Dan ga je naar de uh, apotheek en dan ga je de medicijn halen, dan ga je dat innemen en dan... Hopelijk wordt hij beter. Het is een menselijke oplossing. Maar bij Christus wordt hij 100% beter. Want zijn oplossing is van boven. Het is van God. Dus dat is heel belangrijk. Als hij bij Jezus gaat, dat hij hoort en dat hij doet. En wat hoort Maria als ze bij Jezus gaat? Dan zegt de vrouw. Eigenlijk, wat heb je met mij te maken? Zoiets. En het woord vrouw, dat is heel gentle eigenlijk. Heel, het is net als mevrouw vandaag. Het is man, manien. Dat is, dat is het woord. Als Jezus uh, uh, ziet de, de gelovige vrouw, wat zegt Jezus tegen haar? Wauw, groot is jouw geloof. Dus met andere woorden... Met andere woorden, Jezus prijst die vrouw voor haar geloof. En dat is dus geen belediging als Jezus zijn moeder, zeg maar, met vrouw noemt. Dat is moeder, zeg maar, als mens. Maar als God, dan zegt hij, dan is er afstand. Want God is maar één God. En dan zegt hij, mijn uur is niet gekomen. Want Maria weet precies. Maria weet precies wie Jezus is. Maria heeft nog toen ze zwanger was of voor die tijd een boodschap van de engel gekregen. En hij zei dat deze persoon is de verlosser van Israël. Zijn naam is Immanuel God met ons. En nu is hij 30 jaar oud. En volgens de Joodse wet 30 jaar is eigenlijk, dan kan hij optreden. Dus ze komt naar hem en ik denk dat het gesprek, of wat haar wens is, dat hij nu in zo'n dus zichzelf openbaart en laat zien wie hij is, want nu is de tijd. En wat zegt Jezus dan? Mijn uur is nog niet gekomen. Dus niks is toeval, alles heeft zijn tijd. De tijden zijn in de hand van de vader. En als Jezus praat over Mijn uur, dan zegt hij heel vaak over het kruis. Dat leest hij ook ergens anders in het Evangelie. Dus als Jezus zichzelf openbaart als koning, als redder, dan is niet in een Brouwloft, maar op het kruis. En die uur is nog niet gekomen. En dat is het, de tijd van de Vader. En er komt die tijd. Dat is niet. Uw zaak, dat is ook tegen de discipelen, dat is niet jullie zaak. Dat is de zaak van de Vader. En die uur zal komen en daar wordt hij geopenbaard met zijn glorie. Als hij onze zonde draagt en het eeuwige vreugde geeft, daar op het kruis en in zijn opstanding. Dus de uur is nog niet gekomen. Denk je dat Maria heeft dat begrepen? Niets. Ik geloof niet dat ze iets van begrepen hebben. Maar wat zegt ze tegen de dienaren? Doe alles wat hij zegt. En de vraag is aan jou, aan mij. Doe jij ook wat Jezus vraagt ook als dat tegen je gevoel is? Ook als dat tegen je beter weten is? Heel vaak. Gaan we naar Jezus eigenlijk, we willen dat Jezus zegt wat wij willen. Ja, maar dan krijg je geen vreugde. We gaan naar Jezus en we willen dat hij ons een medicijn geeft die wij graag willen ontvangen. Maar ja, hij kent je ziekte, je zwakte, je pijn, je verdriet en hij weet wat is goed voor je. Dus dat is heel belangrijk. Net als Maria. Net als de dinaren. Ook als je soms niet begrijpt waarom en hoe, toch neem je aan in geloof. Dat is belangrijk. Stap om de wonder, het wonder van vreugde in je leven te ontvangen. En dan wil ik graag naar de laatste stap en dat is dan vertrouwen op zijn werk en niet op de jouwe. Dus vertrouw op het werk van Christus en niet op jouw werk. In vers 6 lees je dat er zes, met zes uh, watervaten waren daar. En waarvoor werden dat gebruikt? Voor de reinigingsoffer. Volgens de Joodse traditie of wet. En die waren... Toevallig weer, hè? Die waren leeg. Ik lees eigenlijk hier... dat de wet... die jou niet kan reinigen. Dat is het werk van Christus. Je eigen... kracht en je eigen werk... hoe mooi en goed is dat ook... die kan jou niet reinigen. En die kan jou niet heiligen. En... Je hebt het werk van Christus. Die jou echt reinigt en heiligt. En de vreugde van de Heer geeft. En als hij dan juist die watervatten gebruikt. Dan heeft hij ook een bedoeling van. Dus laten we vertrouwen op zijn werk. En niet op werk wat hij doet. Heel vaak verliezen we onze vreugde. Want we verwachten heel veel van onszelf. En daarmee bedoel ik niet dat je niet moet doen wat van jou wordt gevraagd. Want de dienaren hebben gedaan wat Jezus heeft gevraagd. Hij zei, hij zei tegen hem, ga maar die vaten met water vullen. Maar dan moet je niet vertrouwen op dat water die jij in die vaten hebt gedaan. Maar vertrouwen op het werk van Christus wat hij gaat doen. Door jouw werk. Heel veel mensen in de kerk. Worden teleurgesteld. Omdat ze niet krijgen. Wat ze verwachten. Van de kerk. Of van wat ze doen. In de kerk. Dus de taak die je doet. Als je denkt dat van de Heer is. Doe dat. Maar vertrouw op de zegen van de Heer. En blijf alsjeblieft. Trouw. Je taak doen. Want dan, pas dan, ervaar je, ervaar je de wonder van de Heer. Want als Maria dat niet gedaan had en de dienaren dat niet gedaan hadden, dan zouden ze ook niet meemaken. Van zij zeggen, alleen de dienaren wisten waar die vreugde vandaan kwam. Omdat ze betrokken waren. Wil jij betrokken zijn in de kerk in Awasa hier? In het lichaam van Christus. Doe je taak dan. Trouw. Maar vertrouw op wat Jezus doet. Dan ervaar je de echte vreugde. Ik wil eindigen. Als Jezus die wonder doet. En de vreugde terugkeert. Het is heel duidelijk dat de vreugde die hij geeft, is anders dan de vreugde van de wereld. Want de ceremoniemeester zei, het is wel anders. En de vraag is, kunnen de mensen proeven de vreugde van Christus in ons leven? Kunnen de mensen proeven dat wij echt anders zijn? De smaak van Christus? Of ruiken de guur van Christus in ons leven? Want in vers 11 staat, Jezus heeft zijn glorie laten zien door die wonder. Weet je, de wereld gaat de vreugde, doordat ze de vreugde van Christus in jouw leven zien, gaan ze de glorie van Christus ontdekken. En ze komen tot geloof. Dus dwars door al die verdriet die jij meemaakt en die ik meemaak, de vreugde van Christus zichtbaar wordt, dan gaat de wereld dat echt proeven en zien. En ze worden getrokken als het ware om Jezus aan te nemen, om hun hart te openen, om Christus uit te nodigen in hun, hun leven zodat zij ook meemaken wie echt, echt God is. God die al zijn kinderen altijd vol met vreugde wil zien. Amen. Ik wil graag met jou bidden. En als je door één of meerdere woorden geraakt bent. Dan is een moment van stilte dat jij zelf je hart misschien voor de eerste keer voor Jezus opent. Als je je hart voor de eerste keer voor Jezus opent, dan zeg maar gewoon. Heere Jezus, kom binnen mijn hart. Ik ben een zondaar. Ik ben niet waard, maar dank u wel. U heeft mij lief. En u wilt heel graag in mijn leven komen. En dat wil ik ook graag. En als je je vreugde bent kwijtgeraakt. doordat je met je eigen. dat je eigen weg kiest. kom tot de Heer Jezus. En alles wat Hij jou geeft. dan is alleen maar om jou. het echte, de volheid van het leven te geven. En niets. niets is beter dan. de woorden die Hij aan jou geeft. dan de weg die Hij aan jou wijst. Ook als dat tegen. Tegen je wil is. Of tegen je gevoel. En vertrouw op Christus. Want hij is waard. Hij is waard om te vertrouwen. Hij is. Eigenlijk het enige. Trouwe. Persoon. Die geen zonde kent. Zo trouw is hij. Dat hij zelfs naar het kruis gaat. Dat zelfs de dood van het kruis heeft hem niet tegengehouden. Om heen te gaan om jou te redden. Vertrouw hem. Hij is de enige die betrouwbaar is. Honderd procent. Heer Jezus, dank u wel dat u houdt van ieder mens die hier zit of staat. Dank u wel dat wij zo kostbaar zijn in uw ogen. En u wil niemand verloren gaan. U wil dat iedereen tot de waarheid komen en de volheid van het leven krijgen en gered worden. Heren, ik bid voor iedereen bijzonder. Help, heren. Help iedereen om uw hand vast te houden en de weg van de vreugde met u te gaan. Totdat wij bij u komen en de eeuwige vreugde met u leven. Dank u wel, Heer Jezus. Amen.